Haar zou de stemmen van FIFA-officials van Noord- en Midden-Amerika hebben willen kopen. Maar volgens haar mam heeft hij alleen de reis- en verblijfkosten van de bestuurders betaald... voor een bijeenkomst eerder deze maand in Trinidad. Op zijn website schrijft... Maar de e-commissie van de FIFA kan hem nog ongeschikt verklaren voor de topfunctie.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 Barcelona heeft de Champions League gewonnen. De Catalanen versloegen gisteravond op Wembley Manchester United met 3-1. Bijna 90.000 toeschouwers zagen een oppermachtig Barcelona. In de eerste helft gaf Manchester nog redelijk partij en bij rust stond het 1-1. In de tweede helft was Barcelona oppermachtig. Uitblinker Messi maakte 2-1 en Pedro 3-1. Edwin van der Sar beëindigde gisteren op Wembley zijn carrière. De 40-jarige keeper van Manchester speelde zijn vijfde Champions League finale... waarvan hij er twee won.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 Dit is een uitgelezen moment om naar de veldkrekel te luisteren. In mei en juni zitten de mannetjes voor de ingang van hun holletje... en proberen met hun karakteristieke roepzang vrouwtjes te lokken. Eén vleugel bestaat uit een raspje en de andere vleugel fungeert als plektrum... en door deze langs elkaar te strijken produceert hij zijn roep... En het is niet alleen het raspen dat je hoort. Door het gerasp worden ook de vleugelvelden in trilling gebracht. Als de trommelvellen van een drumstel. En zo maakt de krekelman zijn bijzondere geluid. Als alle mannetjes samen eenmaal een krekelkabaal van je welste produceren... dan gaat het vrouwtje op stap... En zodra ze tussen de bronstige heren een geschikte partner vindt... en hem tot op een paar centimeter genaderd is... schakelt de man over op de baltszang. Hij verhoogt de vleugeltrilling en veroorzaakt daarmee een scherp getik. Als je daar heel voorzichtig op afloopt... kun je het geluk hebben ze nog te zien ook, mannetje en vrouwtje, begeleid door de baltszang. En Boudewijn Ode, entomoloog, vertelde me nog... dat de echte deskundige ook nog aan het eind... het ge geluid van de copulatie herkent. En die duurt maar heel kort, dus goed opletten. Goedemorgen. Waar auto's, melkverpakkingen, televisieschermen en zelfs bedrijfsgebouwen steeds duurzamer worden geproduceerd, loopt de filmindustrie hopeloos achter. Ooit gehoord van een duurzame filmset, ecologisch verantwoorde stunts of natuurlijke special effects? Het Strawberry Earth Film Festival van deze week wil daar een einde aan maken. Met een wedstrijd voor duurzame filmers. U hoort zo wat ze van plan zijn. En verder, autobanden oppompen met behulp van zonne-energie. 26 planten om uw tuin, van uw tuin een natuurreservaat te maken. En wakker dier op de barricades voor de groene bedrijfskantine. Tot 10 uur geen Janine abring, want die is ziek. Of in ieder geval herstellend. Janine het allerbeste. Maar verder zitten alle makers in de startblokken voor 2 uur vroege vogels. We zijn net begonnen. En toch hoort u al de finale, het Allegro Scherzante, uit de Sinfonie in G Klein van de Boheemse componist Antonio Rossetti, uitgevoerd door Concerto Cullen. De Natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Onze columnist van vandaag, die hier live tegenover me zit, ik zal nog niet zeggen wie het is, dat hoort u straks pas na half negen, die uh, zit hier aan zo'n kopje koffie en die zegt: hoe laat komt de eerste fenolijn? Uh, die... Ik zit er wel op tijd klaar. Nou, hij zit op tijd klaar... want nu is het tijd voor onze Venolijn. Op onze Venolijn wordt gepaard, gejongd en ook nog getrokken. Dit is de samenvatting van wat er werd gemeld op 035 6711 338. Goedemorgen met uh, Henk van der Kwaak van Volkstuin ter Weer in Wassenaar. Op zondag zag ik op mijn dille kleine gele vlekjes. Het bleken keurig vastgeplakte eitjes van lieve heersbeestjes te zijn. Maar wat me wel verbaasde, op de dille was geen bladluis te bekennen... Over een poosje moeten de rood-zwarte larfjes dus aan de wandel om luisteren te zoeken. Want ik neem aan dat ze toch pop en daarna weer lieve heersbeest willen worden. Sierra Lachman uit Amsterdam. Op het dak van een aanpalende school bij mijn werk hebben school-exters in de kiezels een nest gehad. Uh, ze hebben twee jongen. Uh, de ene is al toe aan vlieglessen. ...en wordt ook druk geroepen iedere keer door de ouders... ...kom dan, kom dan. Nummer twee is nog een fluffy balletje... ...en kan nog helemaal niks. Het ziet er zo schattig uit. Hallo, met Suus de Groot uit zuid Zuidoost-Groningen. Eergisteren op 24 mei... ...vloog er een nest zwarte roodstaarten uit. We hoorden een geluid... ...tjak, tjak, tjak. Naar aanleiding van het geluid zijn we gaan zoeken... ...en ja, hoor, een heel nest vol met kleine jonge zwarte roodstaartjes... Prachtig in één woord. Dag. Goedemorgen, met Kees Hijn-Woldendorp uit Haulowijk. Vanmorgen werd ik gewekt door een dacht ik, maar het bleek dus een spotvogel te zijn. Die het hele repertoire mooi meezong, alleen net iets sneller, waardoor ik erachter kwam dat er geen nachtegaal was. Hallo, met Hennie Boesma uit Kromenie. Van de week zag ik dat de kleine kardekiet... een mooi rond gevlochten nestje in het riet aan het maken was. Toen ik weer eens ging kijken, ik was met de kano... lagen er zes eikjes in. Heel mooi was dat. Met Frater Willy Brothers in de wild. De afgelopen weken heb ik alsmaar lopen zoeken... naar eitjes en rupsen van de oranje tipje. Tot van de week toen ik twee rupsen vond op de judespenning. En vandaag vond ik er één op Look Zonder Look. Met Sibold Buikema uit het Lauwensmeergebied... vandaag hoorde ik vlakbij de Waddendijk de Wielewaal. Dus de Wielewaal is ook weer op het randje van Nederlands. We spreken met Mieke de driebergen ik heb net vier pimpelmeisjes uitzien vliegen. Ja, onze columnist, die u straks om halfwege hoort... die zat bij de Wiedewaal-melding uh, te, te gesticuleren en te, te knikken. En uh, JP, dat is jouw Wiedewaal, hè? Dat is mijn Wiedewaal, ja, jij ja. zag hem ook bij het Lauwersmeer. Daar komt niemand aan. Daar komt niemand aan. <laughs> ja, hij heeft hem gezien en gehoord. En verder hoorden we hoe het in Wassenaar staat... in Howard en Comunie en Frater Willy Broerders. Nou, blijft u allemaal bellen. 035-6711-338. Welkom in tuinreservaten... Dat zal veel tuineigenaren als muziek in de oren klinken. Je tuindier met diervriendelijke planten inrichten... en er niet al te veel onderhoud aan hebben. Zodat je toch kan zeggen, mijn tuin is een tuinreservaat. Maar met welke planten doe je dat? Het tijdschrift Groei en Bloei heeft een aantal gerenommeerde tuinkorriveën... als Romke van der Ka en Piet Oudolf gevraagd... om een lijst van 26 planten samen te stellen... waarmee iedereen een mooie, makkelijkere natuurtuin kan aanleggen het 26-plantenplan. De lezers van Groei en Bloei krijgen vanaf het juninummer... elke maand drie plantenkaarten bij het tijdschrift... zodat na enige tijd een waaier van 26 kaarten ontstaat. Henny Radstaak is met het nieuwste nummer van het blad... en de drie bijbehorende kaarten in de hand... in de tuinen van Mien Ruis in Dedemsvaart. Hij is daar met tuinvrouw Tieneke Grin en Femi ten Katen... de hoofdredacteur van Groei en Bloei. Deze kijk, die zie je al daar, hè? Salvia nemo ja. Rosa. ja. Caradona, want dat kan Caradona, wel bij Caradona, bijzeggen. Caradona. Ja. dat ja. is weer maar een... Uh... Dat is een, een uh, variëteit die uh, anders is weer als de andere nemo -rosa's. Het bloeit paars. Het doet een klein beetje aan lavendel, denk ik. Ja, op die manier bloeit hij een beetje met van die kleine vriendenbloemige uh, bloemetjes. En als je lavendel mooi vindt, dan vind je dit vast uh, ook mooi. Alleen, lavendel uh, eh, doet het eigenlijk dan weer... Uh, goed op droge grond enzovoort. Deze, deze doet, op, doet het op meer plekken goed. Vandaar dat deze dan wel in de selectie terechtgekomen is. En uh, lavendel bijvoorbeeld niet. Wat zien we nog meer? Uh, we zien ook algemilla mollus. Uh, dat is een plant die de meeste mensen wel kennen. In elk geval hoe die eruit ziet. Maar, en de naam vrouwenmantel. Uh, dat is de oh, Nederlandse vrouwenmantel. Uh, die ken zelfs uh, je eitje. <laughs> uh, ja, dat is, uh, dat is vrouwenmantel. En dat is ook een hele fijne, makkelijke plant. Ja. En, uh, waar, waar de meeste deskundigen die mee hebben gedacht over het plan... Uh, ja, ook uh, vrij snel over eens waren dat dat een goede keuze was... om, er, uh, om bij de 26 planten te doen. Het is een hele neutrale plant. Hè? Hij is geel-groen van dus kleur. Hij, daar, hij, past, ja, hij past eigenlijk overal bij. Oh ja? En wat heel veel mensen altijd zo mooi vinden, dat is als het uh, een beetje gedouwd heeft, dan liggen de druppeltjes midden op het blaadje. Dat van zie je die... ook? Dat Laten even kijken. Ook, ja. Kleine pareltjes liggen die er dan, uh, dan op. Nou ja, en je ziet wel aan, dat, uh, aan de vorm van het blaadje waarom hij vrouwenmantel heet. Hè? Want dat... Zo'n keepje zou je toch zo omslaan? Een, een regenkeep dan nu ja. met die druppels erop. Ja, zoiets. En het gaat bij deze plant ook vooral om het blad. Hè. De bloei is, hè, die is leuk, maar het, eh, vanwege het blad, wat ook heel lang mooi eh, blijft... Eh, heb je hem eigenlijk ook eh, in deze selectie zitten. Ja. Nou, het leuke van het 26 plantenplan is natuurlijk wel dat, dat het eigenlijk allemaal planten zijn waar je heel weinig onderhoud aan hebt. Ja, het is voor dus, de luie tuinier. Het, het is zeker ook voor de luie tuinier uh, die dan toch kan genieten van mooie bloemen en planten. Familie maken met groei en bloei en de tijdschriften zitten elke maand vanaf nu. Drie kaarten die uiteindelijk uh, na zoveel tijd een waaier moeten opleveren. van die 26 planten die je dan, ja, die voor de gemakzuchtige tuinier uh, uh, makkelijk te onderhouden zijn. maar ook mooi, mooi zijn in je tuin, het goed doen. Uh, ook voor de natuurlijke tuin. Deze maand, dus die eerste drie kaarten bij het tijdschrift. We hebben er nu even twee besproken, nog een ja. derde. De derde is Rosa sneeuwitjen. Nou, dat is een hele bekende roos. Hè. Die kun je ook in, bijna in elk tuincentrum, bij elke kweker uh, krijgen. Het is een hele mooie, makkelijke roos. En, uh, en Mensen zijn vaak wat huiverig uh, voor roos. Je hebt, vaak, uh, je hebt er nog wel eens gauw ziektes in. Mm -hmm. en, uh, maar dit is, uh, dit is een van de, van de sterkste. En er komen steeds meer sterke, goede rozen bij trouwens. Maar dit is, dit is een hele goede keuze. Tineke Grien, jij ja, bent tuinvrouw hier bij de tuinen van Mienruis. Maar we zijn hier uh, niet alleen omdat het prachtige tuinen zijn. We zijn hier ook omdat dit plan een klein beetje met Mienruis te maken heeft. Ja, Mienruis heeft ooit uh, gezegd... het alfabet telt 26 letters. En met die 26 letters kan iedereen eigenlijk zeggen wat hij wil. En uh, vervolgens zei ze... waarom zou ik dan eindeloos veel planten nodig hebben... om mooie tuinen te maken? Dat kan ook met een beperkt sortiment. En dat is uh, het uitgangspunt geweest van uh, Groei en Bloei, om uh, met dit project met 26 planten te starten. En uh, om te laten zien dat je inderdaad... dat is misschien een klein uh, sortiment, maar dat is zo uitgezocht dat dat ook kan. En dat was eigenlijk ook wat Myruis steeds uh, propageerde. Zo van, het zit hem niet in eindeloos veel variaties en heel veel verschillende planten. Als je een verbetering hebt van een bepaald soort... Dan kan die andere die je daarvoor had, die kan eruit. En dan, uh, dan blijft het allemaal wat overzichtelijk. En dan, en dan zijn we ook in een kleine tuin. Juist ja. ook in een kleine tuin. Want je hoeft ze ook niet alle 26 te gebruiken. Want dat klinkt misschien ook heel erg veel. En er zitten misschien ook kleuren bij die je helemaal niet mooi vindt. Je kan gewoon je eigen, uh, eigen keuze eraan, uh, eruit halen. En dan ook eens het lijstje erbij pakken misschien van uh, tuinreservaten. Want het kan best zijn als je je tuin dus, uh, wat voller gaat, uh, gaat zetten met, uh, met planten... en uh, tegels eruit uh, gaat halen. En dus, uh, misschien een klein vijvertje. Als je dan eens even gaat kijken van... nou, hoe ver ben ik nu om van mijn tuin... Een tuinreservaat te maken heb je best kans uh, dat je een heel eind komt en dan mag je ook een mooi bordje met tuinreservaten in je tuin uh, uh, zetten en dan draag je uh, bij aan de ecologische hoofdstructuur die we nu met alle uh, tuiniers samen proberen te creëren in Nederland. Dus de komende, wat is het, negen maanden, geloof ik? Ja, Elke ja. maand drie ja. kaartjes. Elke maand drie kaartjes. Bij groeien en Bloei tot je ja. die hele waaier compleet hebt. Ja. Je hebt hem al, maar we gaan nog niet verklappen wat die andere soorten zijn. Nee, dat houden we nog even geheim, want dat is toch de lol uh, van, uh, van het gebeuren. En uh, als je dan straks die hele waaier uh, compleet hebt, dan uh, die heb je dan bijvoorbeeld, kan je ook heel makkelijk uh, in je tas stoppen als je naar het tuincentrum gaat of naar een kwekerij. Heb je altijd alles bij de hand. Want uh, ja, de praktijk leert toch, als je daar rondloopt met al die plantjes om Zo je heen. Zo overweldigend weet ja. je ook niet waar je mee beginnen. Weet je begin niet meer waar oh, we, je de bent de mee. verkeerde thuis hoor. Want ja, dat ja? <laughs> ja wel, ja. zie je hier zoveel ja. wat mooi is. Ja. Ja. Heel veel mensen zeggen zelfs uh, uh, dat, dat, dat, het, dat het geen inspanning is, maar ontspanning. Dat je er door tot rust komt. Heerlijk tanieren.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 Met dit radiospotje gaat vandaag de campagne van Wakker Dier van start... tegen kiloknallers en dierenleed in bedrijfskantines. Want juist daar ligt geregeld goedkoop vlees uit megastallen. Bedrijven kiezen vaak wel voor kringlooppapier en spaarlampen... maar niet voor vrije uitloopeieren en vegetarische producten. Hoe staat het eigenlijk met onze eigen VARA-VPRO-kantine? Janet Paramoor gaat met Hanneke van Oormond van Wakker Dier een broodje halen. Ik zou bijna zeggen, ik raak de kroketten al, hè? Ja, maar ik zie ook heel veel groenten en fruit liggen. Eerste indruk is goed. Het begint goed. We gaan even een blad pakken. Bij de groentevitrine, ja, want we zijn er natuurlijk niet voor niks. Want jullie als wakkerdier zeggen van dierenleden is niet alleen in de megastallen, maar ook in de bedrijfskantines te vinden, hè? Ja, er zijn nog heel veel bedrijven die daar helemaal niet mee bezig zijn. Hè, waar gewoon de kantine's vol liggen met broodjes, industriekroketten, wellicht met vlees uit de megastallen. En jullie vinden een fatsoenlijk bedrijf moet ook fatsoenlijke producten in de kantine hebben liggen? Nou inderdaad, al die bedrijven die uh, zo vol zijn van duurzaam ondernemen, daar hoort de kantine ook bij. Dus geen eieren meer van kippen die nooit buiten komen, geen uh, varkensvlees van varkens met afgeknipte staartjes. Een fatsoenlijk eten. Wacht even, ik heb een checklist bij me, want ja, die hebben jullie dan samengesteld hè, om mensen die iets moeten kiezen een beetje een handje te helpen. Ik zie hier staan een uitgebreid en verleidelijk vegetarisch aanbod. Zullen we daar eerst eens naar kijken? Laten we dat eens kijken, en dan bedoelen ja. we natuurlijk mee dat het niet alleen een broodje kaas is, maar dat ook de vleeseters gewoon regelmatig gewoon kiezen voor vegetarisch, omdat het gewoon lekker en verleidelijk eruit ziet. Mm -hmm. Ik zie rechts, zie ik beleg, verpakt beleg, daar kunnen we natuurlijk even kijken. Ja? Kijken of de is van koeien die buiten de wei hebben gelopen. Ik zoek naar het woordje weidegarantie, maar dat ziet er niet op. En één op de vier Nederlandse koeien, meer dan 300.000, komt helemaal nooit meer buiten. Die staan het hele jaar op stal. En als er geen weidegarantie op staat, kan het zijn dat het melk van die koeien komt. Er staat dan wel weer uh, sojamelk in de vitrine, dus dat is hartstikke goed. Maar waar zou de kip van zomersladen met kip en ananas vandaan komen? Dat is gewoon een plastic bordje waar wat uh, ingelegd is. Ja. Dus dat is gewoon niet te achterhalen, hè? Nee, tenzij je het vraagt aan de kantinemedewerker. En die moet het dan ook maar weten. Ja. Maar over het algemeen is het zo: als er niks op staat, dan is het gewoon het goedkoopste uit de vee-industrie. Als het inderdaad plofkip is, dan is dat voor een vpro kantine is dat niet heel netjes. Ik zie daar allerlei vleessoorten liggen. Ik ben bang dat we hier op hetzelfde uitkomen, want dat is allemaal gewoon nou. in doorzichtig folie verpakt. Maar ik zie hier wel staan, biologische kipkaas, schilworst en biologische ham. Ah. Dus de keuze biologisch is er. Dus daar daarin zijn ze weer heel wakker. Ja. Ik, ik zie hier iemand die een, een stukje biologisch vlees pakt. Is dat bewust? Of denk je van, nou, dat ziet er gewoon lekker uit? Het is deels bewust, maar het ziet er ook lekker uit, vind ik. Ja. En ik weet dat het ook lekker is. Maar vind je het belangrijk dat de biologische producten in de kantine liggen? Ja, ik vind dat je daaruit moet kunnen kiezen. Okay. En af en toe kun je geen vlees bijvoorbeeld? Dat een keer, maar niet te vaak voor mij. Ja, want dat gaat eraan komen. Okay. Op maandag is het... Uh, Happy ja. Monday. Ja, persoonlijk wil ik graag de keuze hebben. Okay. Goed. We gaan even naar de kroketten, want dat is toch een van de toppers natuurlijk altijd. Eens even kijken hoor, ik zie hier gebakken eieren. Groentekroket, dat in ieder geval wel. Kaas, vlees saté kroket Dit lijkt me vis, hè? Maar, ja, waar het vandaan komt allemaal... Ja, dat, dat staat er allemaal niet op. En over het algemeen, echt, als het er niet op staat... kan je ervan uitgaan dat het gewoon goedkoop vlees is geweest. Mag ik even wat vragen? Weet jij waar die vis vandaan komt? Of het biologisch is of niet? niet dat nee, weten jullie niet? Sorry. Met andere woorden, wat het hier allemaal ligt. Is, ja. hè? Daar kun je dus wel van uitgaan dat dat... Uh... Ja, anders ja. zou er ook dat gele plakketje, die post-it, <laughs> erop staan. Ja. ja, wat is je algemene indruk hier? Nou, het, is een, uh, het is geen kiloknallen kantine, want ze doen heel veel dingen heel goed. Maar ik vind ook bij verschillende kantines kan je verschillende verwachtingen scheppen. Hè. En ik vind bij VPRO, dat is natuurlijk een hele een, een organisatie kritische programma's maakt. Hier werken kritische mensen, dus hier kan je wel verwachten dat op alle vlakken ze wakker zijn. Dus je had wel iets meer verwacht eigenlijk? Ik had iets meer verwacht, zeker omdat ze er zo mee bezig zijn geweest de afgelopen maand. Ja. Maar wie weet gaat dat nog komen. Ja, het is allemaal in het kader van de campagne die jullie zondag gaan starten. Hè? Voor die bedrijfskantines, wat gaan jullie precies doen? We gaan alle werknemers van Nederland oproepen om hun eigen kantine te checken. En dan hebben we ook heel veel actietips die ze zelf kunnen doen om hun eigen kantine wakker te maken. Maar zelf hebben we ook vijftig grote Nederlandse bedrijven aangeschreven. Zoals de Shell en de ING en... Uh, nou ja, dat soort bedrijven. En dat is een soort kliklijn, hè? Ja, je kan ook nog klikken. Als jij echt nog legbatterijen vindt in je, in je kantine, dan willen wij het heel graag weten. Maar ook als jouw kantine wakker is geworden, dan horen we het ook graag. Oké, okay. ik ga even mijn blaadje verder volladen. Gaan we afrekenen? Ja, is goed. Ik heb wel honger. Hanneke van Ormond van Wakker Dier, bezig met een onderzoek naar de diervriendelijkheid van de VPRO-kantine, waar ook VARA-medewerkers hun uh, broodje kroket halen. Uh, wie meer wil weten over hoe het eraan toe gaat in de vlees- en uh, visindustrie en in kantines, kan vanavond kijken naar de thema-uitzending Vis nog Vlees van de... ...jarige VPRO. Gefeliciteerd jongens, 85 jaar. Uh, neem nog een biologisch koketje. Op Nederland 2 kunt u vis nog vlees zien, om kwart over acht. Wij gaan nu luisteren naar het nieuws van half negen, gelezen door Dikter Hark. Stel, er zijn twee fabrieken. Bij beide fabrieken werken aardige mensen, ze maken mooie dingen... ...en meer dan genoeg winst. Alleen die ene fabriek doet het net anders. De spullen die ze maken zijn recyclebaar, komen bij ze terug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 hoe een komiek uit Amsterdam bij Obama aanschuift. In Caro Brandpunt, vanavond om kwart over tien, op Nederland 2. Het is onze columnist deze week weer gelukt om op tijd uit zijn bed te komen... en om zijn opwachting te maken hier, in het bos, in Schraveland... tegenover mij in het kapitol zit... de Ja, Ivo Kronenberg. Jean-Pierre Volkskrant, televisie recensent, vogelaar. En, zo bewees hij twee jaar geleden, vogelboeken-schrijver. Ik zeg vogelboeken. Jean-Pierre, zit er nog één in de pen of blijft het bij Blinde Vink? Nou, in mijn achterhoofd zit er wel vaag een plannetje. Maar ik heb een druk bestaan als tv-kijker. En daar zie je weliswaar heel veel vreemde vogels voorbij komen. Maar het belemmert me wel een beetje om ja. in werkelijkheid vogels te zien. Nou zaten wij er net hier samen te luisteren naar de Venolijn. Toen kwam de wielewaal voorbij. Ja. daar heb jij hem ook gezien, hè? Ja, vorige week, voor het eerst in mijn leven. Het grappige was, ik had nog nooit een Wielenwaal gehoord. Ik hoorde dat geluid. En ik wist vrijwel zeker dat het een Wielenwaal moest zijn. Heel ja. vreemd hoe dat werkt. En diezelfde dag nog heb ik hem ook nog gezien. fantastische ervaring. Je mag altijd bellen, 035 611338. Ja. Nou, als je goed hebt geluisterd, hoorde je ook dat ik dat was. Met oh ja. een uh, Nu maar, uh, column doen. Ja, goed. U hoort Jean-Pierre Gelen. Onlangs hoorde ik het spotje weer op de radio: een opgeruimde mannenstem die zegt: Ik vis pas met mijn vispas. Heldere boodschap in polderend Nederland: Dierenmishandeling is best toegestaan als u er maar een vergunning voor heeft omdat het zondagmorgen is, leek het mij een gepast moment voor een openbare biecht. Als ik dan toch in de hemel kom, dan maar met een schoon geweten. Mijn zonde, ik heb gevist. Niet eens met een pas, en niet zo'n beetje ook. Het misdrijf is weliswaar juridisch verjaard, want in mijn jeugdjaren... maar ik heb heel wat gevangen. Ik zeg het zonder een woordje visserslatijn. Vorentjes, baarzen, brasems, die zich als een natte dweil lieten ophengelen... zilten en snoeken van wel een meter lang... met een bak, bek vol tanden die mij angst inboezemde. Kortom, niet om trots op te zijn, maar daar dacht ik toen nog heel anders over. Ik zie ze nog vaak zitten langs de slootkant. Mannen met brillen en buiken, met kekiekleurige vesten aan. Blij kijken ze nooit, maar ik herken hun heimelijke genoegens nog. Je bent buiten, je ziet wat, er is spanning en je vermoordt eens wat. In de wereld draait door waren er onlangs twee te gast om onduidelijke redenen. Hengelen bleek een high-tech ervaring te zijn. Een beetje hengelaar gooit tegenwoordig een stuk of vijf lijnen uit trekt een krat bier open in een opgeslagen tentje... doet een dutje en wacht tot een elektronisch schroemsignaal hem wekt... omdat hij beet heeft. Inhalen en klaar. Het klinkt als een schone oorlog. Als verslaggever met ervaring aan het front... kan ik u de rauwe werkelijkheid onthullen. In mijn dorp aan zee staan ze elke dag. De mannen van het havenhoofd. Hun werphengels op een rij, vijf haken aan een lijn. Ik zie ze er geregeld wat binnentakelen, meestal ondermaatse makril. Je hoort er niemand over... Maar ik kan u zeggen, wat daar gebeurt, gaat het onverdoofd ritueel slachten ver voorbij. Haken worden uit het levende vlees getrokken. In het gunstigste geval mogen de spartelende beesten stikken in een stuk oude krant. Maar vaker wordt hen levend de ingewanden uitgerukt en de vinnen afgesneden met een bot zakmes. Er zijn er die hier het woord sportvissen voor gebruiken. Ook ik heb vuile handen. Ze roken nog dagen na het vergrijp, naar het slijm van mijn vangst. Ook ik zag wel eens een oogbolletje bloederig verloren gaan... bij het verwijderen van mijn haakje. Maar omdat het zondag is, kan ik vol overtuiging zeggen... wonderen bestaan. Van de ene dag op de andere was ik genezen. Dat had te maken met een bijzondere vangst. Ik had het al eenmaal eerder meegemaakt. Mijn dobber ging onder, ik trok mijn hengel omhoog... en voelde onmiddellijk aan de weerstand dat dit geen gewoon vorentje werd. Toen ik na veel inspanning het gevaarte naar de kant had weten te slepen... keek ik door het ondiepe water recht in de duivelse ogen van een reusachtige snoek... Op Monster had zijn kaken vermoedelijk net in het visje gezet... dat zich een fractie van een seconde eerder had vergrepen... aan mijn vers opgediende deegballetje. De snoek zag mij, maakte een slag met zijn staart en stoof er vandoor. Mijn hengel kromde zich tot het uiterste en bang, daar brak mijn dunne draad. Het beest moest verder met een haakje in zijn bek, een stuk lijn en een dobber. Van het slachtoffer werd nimmer meer vernomen. Diezelfde zomer had ik weer eens beet. Het was een zwoele avond, iedereen liep buiten... Ik zat aan de gemeentelijke vijver van mijn woonplaats. Mijn dobber lag bewegingsloos naast de leliebladeren in stilstaand water. Even tevoren had ik nog zitten staren naar de meerkoeten en futen die hun jongen voerden. Altijd mooi. Totdat mijn dobber omging in een besliste schuine lijn. Beter beet kun je niet hebben. Weer voelde ik die veelbelovende weerstand... die de adrenaline door mijn jeugdige lijf deed schieten. Ik trok, gaf mee, trok weer en won langzaam terrein. Een paling op zijn minst, dacht ik. Schokkerig kwam de gore waarheid onder het wateroppervlak tevoorschijn. Een jonge vuut die ik vanuit een ooghoek 20 meter verderop onder water had zien duiken. De pechvogel moet mijn deegje hebben gegrepen en hing nu als lodenlast... fladderend en in paniek met zijn weken babysnavel aan mijn haakje. Verteerd door medelijden poogde ik het beest naar me toe te halen en hem te bevrijden. Hoe harder ik trok, hoe groter zijn angst en hoe heviger zijn angstkreten die over het water schalden. De ogen van passanten sneden door mijn rug, vooral toen het onvermijdelijke gebeurde. Pang! Mijn lijn knapte, het beest goot los en haaste zich kwetterend richting moeder. In zijn snavel zat mijn haakje met een stuk lijn. Achter hem voer mijn dobber mee. Met gebogen hoofd verliet ik de delict, van schaamte vervuld. Tot in de verte hoorde ik het machteloos geschal van de vuut met zijn hazenlip... Zoals je vaker ziet in de misdaad, keerde de moordenaar de volgende dag terug op de plek des onheils, met lege handen. Alles was stil, van mijn vuut heb ik nooit meer iets gevonden. Diezelfde dag heb ik mijn hengel in de wilgen gehangen en daar hangt hij nog steeds. Misschien is het niet gek dat ik van vuile visser later een vredige vogelaar werd. Deze weken kun je ze weer zien zitten aan de, aan de waterkant: mannen met een vispas, een license to kill. Mocht u toevallig een willig achter hen zien staan, helpt u ze dan gerust een handje met ophangen. De Passipier uit de balletsuite Les Éléments van de Franse componist jean ferry Rebel, uitgevoerd door de Academy of Ancient Music. Strawberry Earth is een organisatie die op creatieve wijze naar een duurzame wereld streeft. Komende vrijdag en zaterdag georganiseerd zij voor de derde keer een filmfestival voor groene films. In Amsterdam wordt naast het vertonen van films en documentaires... ook aandacht besteed aan de laatste trend... op het gebied van duurzaam eten en milieuvriendelijke mode. En voor filmmakers is er de aftrap van een competitie... om zo duurzaam mogelijk een korte film te produceren. Henny Radstaak praat erover met Mette Tevelde... van het Strawberry Earth Film Festival. Wat ben je nou aan het draaien? Nou, we hebben heel veel uh, abris uh, in de stad hangen... met uh, de poster van het Strawberry Earth Film Festival... En daar zijn we natuurlijk heel trots op, dus ga ik heel even vastleggen. Ja, Jij hebt nu die camera, daar sta je mee te draaien. Het gaat natuurlijk om uh, de grote filmproducenten. Klopt, wij uh, hebben natuurlijk voor de derde keer nu het filmfestival. En uh, kregen steeds meer vragen van bezoekers ook, maar ook van de filmmakers van ja, hoe kunnen we nu eigenlijk aan de achterkant... Het is leuk dat er een film is over duurzaamheid, maar hoe kunnen we nou nu de achterkant ook de film zo duurzaam mogelijk produceren? En toen dachten we over na, toen gingen we zo een beetje online kijken wat er op dat gebied gebeurt. En toen bleek dat er in Amerika al heel veel op dat gebied gebeurt, met name in Hollywood. Uh, bijvoorbeeld door de Warner Brothers die een uh, film geprobeerd hebben om zo klimaatneutraal mogelijk te produceren. En ja, er ging eigenlijk een wereld voor ons open, maar er bleek in Nederland gewoon bar weinig te gebeuren op dit gebied. We vonden tijd voor deze competitie. Guy, Guy Logger, jij kent die filmwereld. Jij hebt vorig jaar op het Strawberry Earth Film Festival een, ja, een workshop gegeven hè, hoe je voor filmproducenten hoe je nou, de achterkant van de film, de productie duurzamer, groener kan maken. Ja, klopt. Wat is uh, als je nou op een set rondloopt bijvoorbeeld, wat is dan het eerste wat opvalt waarvan je zegt van ja? Wat is belachelijk eigenlijk dat het gebeurt? Er zijn een paar gebieden waar je uh, volgens mij heel snel kan, uh, effect kan bereiken. Dat is één is uh, energiegebruik. De stroom die je gebruikt, de, de generator die draait op diesel. Nou, Daar kun je biodiesel voor gebruiken. Uh, veel gebruikte lampenmerken zoals Kinoflow, die hebben verlichting die veel energie uh, zuiniger is. Nou, dat zijn keuzes die je kan maken als uh, filmproductie. Uh, daarmee kan je energie besparen en nou, dat, is, uh, dat, dat levert milieuwinst op, om zo maar te zeggen. Het gaat over een breed gebied, hè. Dat kan ook. De catering, bijvoorbeeld, kan ook. Uh, ja, klopt. Catering. Dat is natuurlijk uh, het beroemde voorbeeld van uh, deze beweging, is dat uh, ja, op, op filmset wordt veel gebruik gemaakt van, uh, van die halve liter flesjes uh, spa blauw. Die je dan uh, de crewleden allemaal zo kunnen pakken als ze even doorstaan. Dan kunnen ze even één of twee slokjes nemen en dan gaan ze weer door. En aan het eind van de dag staat zo'n set vaak helemaal vol met halve uh, spa blauw flesjes. Nou, dat kan anders. Dat, ja, daar kan je ook uh, waterpunten voor uh, neerzetten. Uh. Er is nu net in Nederland ook een filmopname geweest. Die afficheren zichzelf als de eerste film gemaakt op kraanwater. Dus dat zijn, dat zijn kleine initiatieven waarmee producenten proberen om hun productieproces uh, ja, duurzamer te maken. Je moet je voorstellen een filmset, dat is sowieso een organisatie van 50, 60 man al gauw. En er zijn dan altijd een paar mensen die hebben de taak om heen en weer te rijden. Dus als er even iets opgehaald moet worden of, of er moet wat geregeld worden. En die springen dan in de auto en die rijden dan even uh, naar de stad om iets te halen. Of die halen de acteur op of uh, dat soort dingen. En uh, een van de oplossingen die in Amerika wel uitgeprobeerd wordt... is om dit soort uh, transport met elektrische auto's te doen. Maar die fictiesets en die fictieorganisaties, dat zijn hele grote organisaties... die. ...onder heel veel tijdsdruk heel veel moeten presteren. Uh, en die hebben daar een manier van werken die soort ingesleten is. En om dat anders te willen doen moet je al die patronen doorbreken. En moet je met elkaar, met die organisaties gaan kijken van ja, hoe kan je dat nou veranderen. En het grappige is dat dat dus in allerlei andere sectoren gebeurt. Allerlei bedrijfssectoren die zeggen van joh, weet je wat, laten we het eens een keertje op een andere manier doen. Laten we kijken of we het efficiënter kunnen doen. Laten we kijken of we het energiezuiniger kunnen doen. Of we met een andere blik naar onze productieprocessen kunnen kijken. Wat levert dat op? En dat zijn allerlei bewegingen die ik niet zie in de filmsector. Dus een competitie met het veld, die ondertussen nog steeds shortjes staat te draaien van die poster. Een competitie van, ja, om, om, om te komen tot de, de groenst, meest groen geproduceerde film, voor filmmakers, filmproducenten. En jullie met bekende actrice, weten te strikken om als boegbeeld te dienen. Ja, daar zijn we heel trots op, Tekla Reuten. En het leuke is dat zij ook heel erg betrokken is bij dit onderwerp. Er zit een grote prijs aan verbonden hè, aan die competitie. Ja, zeker 20.000 euro. En uh, ook een hele mooie camera, dat is de tweede prijs, moet ik erbij zeggen. Um, dus ja, doe je best, filmmakers. Wat moeten ze doen eigenlijk? Voor een uh, korte film van 10 minuten moet je een uh, filmplan en een productieplan inleveren. Daar worden er zes uit geselecteerd en die gaan een jaar lang gaan ze aan het werk de film produceren. En op die manier, en met uh, daar bovenop nog workshops voor specifieke uh, afdelingen, uh, wordt uiteindelijk zeg maar, de meest duurzame film uh, geproduceerd. En voor de rest natuurlijk het Story Earth Film Festival, komende vrijdag en zaterdag. Uh, wat kunnen we precies verwachten? Noem eens één een, een of twee highlights. Nou, we hebben heel veel toffe premières. Onder andere de film Gasland, wat ik zelf echt een geweldige film uh, vind. een jonge filmmaker, uh, Josh Fox. En, uh, die heeft heel veel prijzen gewonnen in Amerika. En die gaat over gaswinning in Amerika. En ik wist niet dat water kon branden, maar dat kraanwater schijnt uh, te kunnen branden in Amerika. Heel bijzonder. Het is een leuke film. Daarnaast hebben we de Revenge of the Electric Car, een film uh, wat de opvolger is van Who Killed the Electric Car. Eerst werd het uh, behoorlijk tegengehouden door de, uh, de olieindustrie, die uh, niet zo zag zitten dat we elektrisch gaan rijden. Maar nu is er de Revenge, dus het gaat de goede kant uit. Allemaal in Amsterdam? Allemaal in Amsterdam, 3 en 4 juni in Studio K en het Timorplein in Amsterdam-Oost. Komende vrijdag en zaterdag dus. Bezoekers van de website van Vroege Vogels maken kans op toegangkaartjes... voor uh, verschillende films die op het Strawberry Earth Film Festival draaien. De Fourth Revolution, over initiatieven die de energierevolutie dichterbij brengen. En de zojuist al genoemde film Gasland over schaliegaswinning in Amerika. Kijk op vroegevogels.vara.nl. En over schaliegaswinning in Nederland, straks meer tussen 9 en 10. Andantino voor twee harpen uit opus 18 van de Franse componist César Frank. Uitgevoerd door Ursula Holliger en Catharina Eisenhofer. Greenpeace gaat vanaf morgen een maand lang actie voeren voor de Noordzee. Weg met de vissersboten, de oliewinning en de scheepvaart. En zorg voor echte zeereservaten. SOS Noordzee, zo heet de campagne. En hier tegenover mij zit campagneleider Oceanen Tom Grijzen. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat er vanaf morgen precies uh, gebeuren? Nou, we, we starten morgen de campagne SOS Noordzee, uh, zoals je al zei. En uh, dat doen we in Amsterdam, in de haven, samen met Henk Schiffmacher... die een uh, prachtig logo voor ons heeft ontworpen, wat ik nog eventjes geheim wil houden. Komt dat op jouw rug? Um, nou, ik heb daarover komen. gedacht, maar um, zoals veel mensen... Uh, denk ik dan op lange termijn, als je een jaar of zeventig bent... dan wordt het toch minder zo'n tatoeage. Dus ik persoonlijk doe het niet. Maar iedereen die dat wil, is, uh, die roept natuurlijk op... om wel dat prachtige logo op zijn arm of bil of waar dan ook te tatoeëren. Dat lijkt me heel goed. Ja. Ja. Maar even terug naar jouw vraag, wat we gaan doen. We mogen dus starten met die campagne. Uh, we hebben een schip, we hebben duikers. We hebben een uh, onderwaterrobot waarmee we beelden kunnen maken. Dan ga je vanaf het schip met een joystick... kun je dat ding op afstand besturen... Uh, we hebben een dropcam, dat is ook een camera die je overboord kunt gooien... en dan de onderwaterwereld, wat er onder de zeespiegel leeft, allemaal uh, verkennen. En we hebben duikers. En waar het ons om gaat, is dat we ja, de, de betrokkenheid van de bevolking... bij de Noordzee willen vergroten. En dat we ook uh, onze politici ervan willen overtuigen... dat ze echt iets moeten doen aan de natuurbescherming op de Noordzee. En is onze betrokkenheid bij de Noordzee niet uh, groot genoeg? We liggen ieder zomer met z'n miljoenen aan het... Uh... Strand. Ja, maar het is natuurlijk toch een beetje een grijze plak. Tenminste, ja. voor mij was het als kind altijd wel... Ik ging altijd zo langs, die, langs, die strand, langs het strand een beetje jutten. En uh, nou ja, wat je daar dan vindt zijn kleine, de kleinere dingen. Dat is op zich wel interessant, maar niet heel erg spectaculair. Je komt ook nooit wat tegen als je aan het zwemmen bent. En het is ondoorzichtig langs de kant... Dus, mijn idee was altijd dat daar niet zo heel veel bijzonders te halen valt. Maar het is dus het, nou ja, het tegenovergestelde is waar. De Noordzee en dan het Nederlandse deel daarvan is eigenlijk de laatste echte Nederlandse wildernis. Er zijn een heleboel heel erg interessante dingen te vinden, juist. En noemen ze dingen? Uh, nou, de, de bruinvis bijvoorbeeld. Allerlei soorten uh, zeevieren, anemonen, anjelieren, zeepaardjes. Uh, verschillende soorten vissen. Um, de walvishaai, dat is echt een gigantische haai. Uh, die, die wel 15 meter lang worden. Nou, ik moet wel eerlijk zeggen dat die wat meer in het noordelijke deel van de Noordzee voorkomt. Maar uh, de Noordzee kent een hele rijke zeenatuur. Uh, waar we eigenlijk geen nauwelijks een besef van hebben. Ja. Dus het uh, is meer een soort publiciteitscampagne. Voor jongens, kijk eens hoe mooi. Of is er. Jullie zijn natuurlijk nee, Greenpeace. En nee, valt nee. er ook wat te, ja, tafel uiteindelijk te bonken en te hameren. Ja, uiteindelijk gaat er ons het ons erom dat wij uh, wij willen actie voeren op zee om die Noordzee te beschermen. En uh, het, het moment is nu omdat eens in de tien jaar... het Europese visserijbeleid wordt hervormd. En dat begint nu, doen ze dan wel weer twee jaar over. Maar nu is de kans om op Europees niveau... Uh, de, het visserijbeleid te vergroenen, zeg maar. Want wat je nu ziet, is dat uh, de natuurgebieden in de zee... het zijn eigenlijk, verder op zee zijn drie grote natuurgebieden... door wetenschappers bepaald, de Doggersbank, de Klaverbank en het Friese front. Ja, je hebt een hele grote kaart meegenomen. De, ja. de, de kan het, de, de luister kan het natuurlijk niet zien, maar nee. Friese front ligt een beetje schuin boven de, de wadden. Hè? Vandaar Friese front, ja. dat is een heel groot gebied. Uh, Klaverbank uh, nog wat meer links omhoog en de ja. Doggersbank nog wat hoger. Precies, dus die Klaverbank bijvoorbeeld, dat ligt... Dat een beetje tussen Engeland en, en Nederland aan, ja. aan de bovenkant. En dat is ongeveer zo groot als de provincie Utrecht. Ietsje kleiner. En dat wordt in de Ecologische Atlas wordt dat wel het Zuid-Limburgse landschap... van de Nederlandse Noordzee ja. genoemd. En die zijn ooit aangewezen als natuurgebied. Exact. Uh, ook door de Nederlandse overheid. Ja. En door Europa. Want dat zou goed beschermd moeten worden. Want dat is heel bijzonder. Dat, dat omschreef je net. Ja maar dat wordt niet beheerd als natuurgebied. Nee, het, het gekke is dat uh, de Klavenbank en de Doggersbank hebben eigenlijk dezelfde status als de Veluwe. Het is een natuurgebied. Maar stel je voor dat je op de Veluwe bent... en daar gaat een, een grote tractor met een ploeg dwars doorheen... en dan staat heel Nederland op zijn kop. Nou, dat is wat er nu gebeurt in die natuurgebieden op de Noordzee. Die Klavenbank uh, heeft dezelfde status, is echt een natuurgebied... maar uh, het wordt niet beheerd, uh, het wordt niet daadwerkelijk beschermd. Voor zover al bescherming is, is het alleen op papier. Ja. En in deze vergelijking, de boer met zijn tractor... is dan de visser met zijn uh, boomkor uh, visgereedschap? Ja, de sleepnetten ja. Uh, die over de bodem gaan en op school en tong uh, vissen... die gaan door die uh, belangrijke natuurgebieden heen... en uh, ja, beschadigen daar de bodem, hebben heel erg veel bijvangst... Uh, vangen te veel, enzovoort, enzovoort. Ja, Wat zijn de, dit is dan de visserij. Wat zijn andere grote bedreigingen van natuurgebieden in de Noordzee? Nou, de allergrootste bedreiging stip op nummer één is de visserij. Dus je hebt eigenlijk verschillende knoppen. En, en uh, als je aan de visserijknop, als je die terug zou draaien... dan zou je het meeste effect uh, bereiken. Um, visserijbeleid gaat natuurlijk ook over vis. En het punt is dat het nu uh, bij wet dan zo geregeld is in dat visserijbeleid... dat de, een visser overal mag vissen. En dat betekent dus uh, dat je op Europees niveau eigenlijk niet kunt zeggen... van nou, uh, uh, we sluiten een gebied af voor visserij. Eh, dat, dat kun je nu volgens de Europese regelgeving niet doen. Volgens de natuurwetten wel, ja. maar de Europese visserijwet niet. En wat wij willen, is dat staatssecretaris Bleker van het CDA die ten slotte ook gaan over het rentmeesterschap... dus de aarde in goede staat houden en bewaren voor generaties na ons. Wij willen Henk Bleker nu vragen om ervoor te zorgen... dat je zeereservaten kunt instellen in onze eigen Noordzee. En dat kan die nu in Europa gaan regelen. Ja. En dat is dus belangrijk, niet alleen om die zeebodem te voorkomen... dat dat omgewoeld wordt, maar ook om de visstand in de gaten te houden, dat, dat er ja. niet enorme overbevissing plaatsvindt. Ja, waar, waar het om gaat zijn die, die zeereservaat. Een zeereservaat is een gebied uh, waarbij je, dat je afsluit voor schadelijke activiteiten. Het voordeel van zo'n zeereservaat is dat uh, de vis die daar leeft... dat die uh, groter wordt, uh, de aantallen worden groter... en je ziet ook veel meer verschillende soorten vissen. Um, Bijvoorbeeld een uh, zeegeservaat bij uh, Lucia in de Cariben. Daar is gezien dat na zeven jaar het aantal uh, vissen in het zeegeservaat. wat ze daar hadden ingesteld, vijf keer zo groot was geworden. En in het gebied daarbuiten was het aantal vissen drie keer zo groot. Ja. Dus uh, die zeereservaten zijn een essentieel middel om de Noordzee weer gezond te maken. Ja, dat kan dus. Dat, uh, en ja. dat is uiteindelijk ook goed voor de vissers. Want ik dat kan me, is, me voorstellen dat nu vissers... heel veel vissers klagen... van oh, mogen we dit weer niet van Greenpeace... Ja. en we gaan dan naar de haaien met onze hele uh, visindustrie... Ja, je had ook een flitsende introductie van weg met de vissersboten... maar dat willen we dus helemaal niet. Wat, wat wij willen is dat we uh, overgaan naar een systeem van uh, zeereservaten... en daarbuiten uh, duurzame visserij. Dus je moet gewoon een, een netwerk hebben van aanzienlijke gebieden... waar je niet kunt vissen. En daarbuiten moet je dan op duurzame manier vissen. Dan is het goed voor de natuur... En je kunt ook uh, generaties lang blijven vissen... en gewoon uh, je visje op je bord hebben. Ja. Dat is uiteindelijk de oplossing. Dat kun je natuurlijk niet van de een op de andere dag behalen. Dus het zou, zou goed zijn als je al wel die zeereservaten instelt... en dan daarbuiten een systeem instelt van, van zonering... dus dat je kijkt naar alle verschillende soorten vistuigen die er zijn... en dat je dan vakken maakt. Hè. Van daar kun je met, met dit soort netten en daar kun je met dat soort netten... en daar kun je op die, met die technieken vissen om die overgang een beetje soepeltjes te laten verlopen. Want die vissers moeten natuurlijk ook zijn brood kunnen verdienen. En dat je dan uiteindelijk, als we ook helemaal uitgekristalliseerd hebben... wat nou precies duurzame visserij is... dat je dan die prachtige verhouding krijgt van in 40% van de Noordzee... Uh, zeereservaten waar alles kan groeien en bloeien... en die ook een basis zijn, dus dat de, de, de voortplanting van de vis... weer kan opwegen tegen de visvangst en dan de buiten duurzame visserij. Dat moet te doen zijn. Ja. En we kunnen nu een hele belangrijke stap zetten... als we dat visserijbeleid op Europees niveau gaan aanpassen. En Henk Bleken kan dat nu gaan doen. Het ja. zou mooi zijn. Het, het zou moet... voor het eerst zijn dat de CDA-minister echt wat doet. Het moet en het kan. kan. Henk kan het. Hoe groot is de kans dat het ook gaat gebeuren? Ja, dat moet u aan de staatssecretaris vragen. En wat is jouw inschatting? Ik denk dat uh, onze staatssecretaris wel een man is van uh, daden. En ik, ik kan me voorstellen dat hij natuurlijk ook denkt... aan de economische belangen van de, van de vissers. Maar um, ik denk dat hij ook iemand is van, uh, van, van praktische oplossingen. En dit is een goede praktische oplossing. Ja. Het wetenschappelijke bewijs ligt er... dat dit systeem van zeegriservaten werkt... Dus ik dacht uh, die gebieden niet zijn al aangewezen. Die... Ik bedoel, in principe moet ja. het, toch? Door Europa en Nederland is afgesproken, die gebieden zijn natuurgebied. Ja. En eigenlijk zou Europa dus tegen Nederland moeten zeggen... Nederland, beheer dat, ja. en regel dat. inderdaad. Kijk, en er gebeurt ook heel veel. Vissers doen ook veel aan duurzame visserijtechniek aan ontwikkeling. Dat is waar. Uh, uh, er wordt door in bijeenkomsten, dus bijeenkomsten met alle betrokken partijen... wordt er gekeken, wat kunnen we doen? Maar het probleem is dat we nu steeds kijken naar... oké, okay, we hebben die natuurgebieden op zee. Wat is daar binnen mogelijk? Nee, in die natuurgebieden moet je juist de natuur met rust laten. En dan daarbuiten moet je kijken wat er nog mogelijk is. Ja, ja dat zou moeten gebeuren. Uh, komende week dus uh, begint de, de grote actie. Jullie gaan de zee op. Uh, uiteindelijk ook met een onderzeebootje. Top. Ja. Ja, het wordt wel een onbemande onderzeeboot, moet ik zeggen. oh ik dacht jullie zelf ook onder water gingen. Ja, dat was eigenlijk wel de bedoeling. Operation Petticoat. Maar dat houden we nog eventjes op de plank. Maar jullie gaan dus wel veel filmen onder water. Tom Gijzen, campagneleider Oceanen van Greenpeace. Heel hartelijk bedankt voor dit gesprek. Wij zijn zo direct terug na het nieuws van 9 uur. Tot zo. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio OVT. Goedenavond, de luisteraars, hier het helpen. Met deze week. De VPRO, de Vrijzinnig Protestanten Radio. 85 jaar VPRO en het Vrije Denken. Over Erasmus, Spinoza en Multatuli. En groeten uitrollen van QB en de Blizzards. The only, only place this man can go. OVT. Straks om 10 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.